Mensen piekeren nacht en dag over heel ondaard bestaan, Waar hij met zijn kwaad tot goed gedrag naar zijn dood naartoe zal gaan Ik weet wel, al ben ik geen filosoof en dat vind ik kolossaal Ik wanneer de dood me inviteert geen belasting meer vertaald.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 Hiervan, die dingen, die maken je van En als je alles weet, dan weet je nog geen.